Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas? O. Wij kunnen dat bij iWIS corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij IWIS. Opticiëns. Onze vakmensen zien meer. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.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 Een emotionele kjalt Nuis na zijn bronzen medaille op de winterspelen in Italië. Het was zijn laatste olympische race op de 1500 meter schaatsen... die hij al twee keer eerder won om te spelen. En Nuis is erg blij met weer een medaille, zei hij bij de NOS. Ik heb hier zo van gedroomd. Fuck, ik wilde niet gaan janken, maar... Ah, dit is zo vet. Het is zo super vet.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 In een jarenlange zoektocht lukte de politie niet om de dader te vinden tot het DNA-onderzoek dus. En de door de Amerikaanse president opgerichte vredesraad is voor het eerst bij elkaar gekomen. Vijf landen hebben beloofd dat ze troepen gaan sturen voor de internationale veiligheidsmacht in Gaza. Die moet Palestijnen helpen en beschermen en werken aan de wederopbouw. Dan het weer, soms wat regen of natte sneeuw. In het noordoosten gaat het vannacht vriezen. Daar morgen is nog wat winterse neerslag. Later regen, net als in de rest van het land, bij 3 tot 8 graden. Jij hebt Kjeld Nuis nog even onder je duimen? Ja. Oké, okay, hou me even heel, heel even bij. Okay. De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer of Fritsmeister staan. Twee vertragingen gemeld. Eentje op de A1 Hengelo richting Osnabrück Tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens. 10 minuten. Dat komt door grenscontroles. En de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Tjallebert 5 minuten. Ja, zometeen onder andere Teers voor Veers. Ook Media, komt eraan. Uh, wat vindt de one Olie Kjeld Nuis daarvan? Wat denk heb je daarvan? Ik heb zo ja. van gedroomd. Ah. Fuck, ik wilde niet gaan janken, maar... Ja. Ah, is zo vet. Ja. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke...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 Veronica. Voor bij je vrienden van Radio Veronica op de donderdagavond. Goedenavond avond, mijn Ferry. Muziek onderweg van onder andere Queen. Ook Coldplay komt eraan. Eerst de uh, one Oly. monsieur David Guetta. Er is een uh, interview van hem online... Um, waarin kinderen vragen aan hem stellen. En uh, nou ja, kinderen zijn altijd eerlijk. Dus ja, dan stellen ze natuurlijk ook gewoon eerlijke vragen. Do you think you're better than Calvin Harris? <laughs> Actually, um... Yes, a lot. <laughs> Gew gewoon ja zeggen, hè? Veronica. Je hoort hem samen met Teddy. Hey, it's Teddy Swims, and you're listening to Radio Veronica. We will find... That yeah, we're clean. You came naturally from Paris. That's because she couldn't get fastidious yes, and precise. She's a killer. Queen got bad Dynamite with a laser beam. Guaranteed to pull your mind. Mm -hmm. She's as living as, playful as a pussycat. Ooh. Momentarily out of action, temporarily out of task. You absolutely Queen en Killer Queen. Wij zijn hier bij uh, Veronica, groot fan van een bepaald decennium. Het weekend van Radio Veronica. It is only het decennium toen er nog niet werd gevraagd over fat bikes en vapes. Nee, toen er nog werd gevraagd over dit soort dingen. Ja, ik wou graag weten wat de kinderen allemaal met computers kunnen doen op school. Ja. En uh, heb je zelf computers thuis? Dat zou wel niet, hè? Nou, ik heb uh, alleen kleine computers als. Uh, een rekenmachientje en uh, computerspelletje. <laughs> ja, leuk. Nou ja, in elk geval, elk weekend bij Veronica. Vanaf 10 uh, uur ochtends, Ediths only weekend. Alleen maar muziek uit de jaren 80, zoals deze van Arikara. Veronica, zometeen onder andere Brian Adams. Mark Morrison komt eraan. En um, je kan een eiland winnen. <laughs> je hoort het goed, je kan een eiland winnen. En je hoeft er zeer weinig voor te doen. Uh, wat precies, ik vertel het je zometeen. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukenloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, De inbouwapparatuur en keukenspecialist.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 Of voor de klas te staan. Of... Hey, stop met dromen en start met een erkende mbo of hbo opleiding bij LOE. Dan studeer je online. Waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. LOE, groei door. staat één vertraging gemeld door Flitsmeister op de A7 Heerenveen richting Groningen bij het prachtige Challebert. 7 minuten daar gemeld. Ferry Omen. Met Brian Adams zometeen en zoals beloofd Mark Morrison. Dit is Veronica. Adams bij Radio Veronica donderdagavond. En uh, ja, ik zei het uh, net al: je kan je eigen eiland winnen in Zweden. Gewoon echt je eigen Zweedse eiland. Want ze hebben natuurlijk echt van die duizenden van die mini-eilandjes, weet je wel. En één of meer of minder maakt op zich ook niet uit. Dus uh, wat hebben ze gedaan bij een uh, toeristenbureau genaamd Visit Sweden... Kan je een eigen eiland winnen voor uh, een jaar, zo simpel is het. En uh, iedereen mag meedoen als je boven de 18 bent. Uh, en geen inwoner bent van Zweden, want dat zou wel heel makkelijk zijn. Dus ben je boven de 18 en geen inwoner van uh, Zweden... dus kom je gewoon uit Nederland, dan mag je gewoon meedoen. Uh, de website uh, is visitsweden.com, ik herhaal visitsweden.com. En tot en met half april kun je je inschrijven... dus mocht je denken, ja, ik zou op zich wel een uh, gratis eiland winnen. Kleine tip vanuit je vrienden van Verardekij. Visit Sweden.com, daar moet je zijn. Benu Adel, dit is Set Fire to the Ring. Ik laat het Video Kilt, de radio star. De Buggles bij Radio Veronica. En uh, we worden echt oud met z'n allen, hoor. Want uh, de beste mevrouw die ik nu ga draaien is 49 jaar. Ik herhaal, 49 jaar. Ik heb het idee dat ze nog steeds 20 is. Maar niks is minder waar. We worden echt oud met z'n allen. Shakira, daar heb ik het over. Dit is Hips Don't Lie. Ladies, up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this hey. She make up her head, wanna speak Spanish Como se llama? Hey. Bonita hey. Mi casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad hey. So be wise hey. and keep on Reading hey. the signs hey. of my body I'm on tonight, you know oh, my, my hips don't boy. lie I'm starting to feel it's right hey. All the attraction, potential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 Shakira, Shakira. Oh baby when you talk like that You make a woman go mad So be wise and keep I on reading the signs of my body right. I'm on tonight, you know You're my hips right. don't lie And I'm starting to feel it's boy, Come on, let's go You're slow Don't you see baby, I see uh, it's perfect uh, If I know I'm on tonight, yeah. my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction.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 So sexy, I am in fantasy. A refugee oh. like me, back with the fugies from a third world country. I'll, hump, I'll go back like when Pac carried crates for Humpty. -hump, we lead a whole club busy. Why yeah, yeah, yeah. the CIA? Yeah. Why? It's for Colombians and Haitians. I ain't guilty. It's a musical transaction. Obote, -zobo, Zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas 'cause we own our own boats. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. And let's go real slow, baby, like this is perfect. Oh, you know. I'm het is toch heerlijk. Wij zijn jouw vriend op de radio. Join de club.